Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Amsterdam stijnen in de Gaza-strook. Er is veel politie op de been, maar het is tot nu toe rustig. De politie let scherp op antisemitische teksten. De betogers hebben foto's van omgekomen Palestijnse kinderen op grafstenen gelegd. Ook is er met name kritiek op de NOS, omdat de berichtgeving partijdig zou zijn.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 In Oekraïne zijn experts voor vandaag klaar met het onderzoek naar de resten van de MH17. Het was de derde dag dat ze op de rampplek konden werken. Ze waren voor het eerst in de buurt van het dorp Roshibne, waar ook brokstukken zijn terechtgekomen. Gisteren en eergisteren werd gezocht in de buurt van een kippenboerderij. Strijders van de extremistische beweging ISIS hebben in Noord-Irak meer gebied veroverd. Ze hebben een olieveld en enkele dorpen onder controle en zouden ook de grootste dam van Irak in bezit hebben genomen. Bij de gevechten werd voor het eerst een grote overwinning geboekt op Koerdische strijders. De gevechten hebben nog geen etmaal geduurd. Na de overwinning werden op gebouwen in de dorpen zwarte ISIS-vlaggen geheven. De politie heeft tijdens feesten rondom de Gay Pride verrassend weinig zakkenrollers in Amsterdam opgepakt. Het waren er 16. Vorig jaar werden nog 43 zakkenrollers gearresteerd. Dat er minder dieven zijn opgepakt wil nog niet zeggen dat minder mensen hun spullen kwijt zijn. Aangiftecijfers komen eind deze week pas. Dan nog het weer vanavond in het zuiden en oosten. Kans op een onweersbui en ook vannacht kan er lokaal nog een bui vallen. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen stevige buien, maar ook zonnige perioden en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Doe want ton cœur na I'm oh. a tezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. n e situazioni quei momenti fradinno instacchi e ditoni da capirci niente po Emotional of transition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 Yes. I really do And I stared at the ring finger on her hand I wanted her to be a big PM Dawn fan But I'll have to put her right back with the rest That's the way it goes I guess Baby, you send me out your sky